Boek met het nos journaal Een Russische soyuz capsule teruggekeerd naar de aarde. De drie ruimtevaders, een Amerikaan, een Rus en een Japanner, zijn geland in Kazachstan. Ze hebben 165 dagen doorgebracht in de ruimte. Er zijn drie nieuwe astronauten aan boord van het internationale ruimtestation ISS gebracht. Volgende maand komen er nog drie bij, onder wie de Nederlander André Kuipers. Het afgelopen kwartaal zijn de files met 30% afgenomen vergeleken met diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die minister Schultz van Infrastructuur bekend heeft gemaakt. De file druk daalt al langer, vooral doordat bestaande wegen worden verbreed. Schultz is blij met de daling. Nu komt deze kabinetsperiode volgens planning nog 800 kilometer asfalt bij. Zo kan het wegennet meer verkeer aan en vermindert de file druk.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 Het weer, het is in het hele land mistig. Op veel plaatsen is er zelfs dichte mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Overdag komt alleen in het zuiden mogelijk de zon nog door. Het wordt 3 tot 10 graden. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij leeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. To survive, living in the light. Beat, stop the beat, drop. You see Het ritme van Zandvoort ook op tv of ZFM, Text TV, op kanaal 45, 45. Me, boy, I don't know what you're doing to me. Boy, it's you. To me boy You don't know how you're moving to me boy I don't know what you're doing to me boy don't, don't, don't know. It's Zijn jij Als die Jet lag